Crosscheck. In de Crosscheck-podcast neemt Adaco je mee in de cockpit van je eigen onderneming. Geen saaie boekhouding, maar wel heldere inzichten, slimme tips en eerlijke antwoorden op de financiële vragen die elke ondernemer zich stelt. Ken het belang van je cijfers in de vlucht naar succes en luister naar De Crosscheck op Spotify, Apple Podcasts YouTube en azako.be. Alpha Delta Alpha Kilo Oscar, ready for takeoff.